1.000 uur in... in... in... Freddy van Tijn met het NOS Journaal. In Groningen is vanavond een aardbeving geweest van 3,1 op de schaal van Richter. Het was even na 8 uur. Het is de zwaarste aardbeving van dit jaar, zegt het KNMI. De zwaarste beving ooit in Groningen was 3,6. Het epicentrum van de beving lag bij Helm in de gemeente Slochteren. Dat is ten oosten van de stad Groningen. Veel bewoners hebben de schok gemeld bij de regionale zender RTV Noord. Daar kwamen telefoontjes binnen uit onder meer Hoge Zand, buren, Schildwolde, Zuidbroek... En Noordbroek. Overigens vond precies een jaar geleden ook een aardbeving plaats in de provincie. Die had een kracht van 2,8. Had als epicentrum ten boer, dat is iets ten noorden van Helm. Aardbevingen in Noord-Nederland zijn nagenoeg altijd het gevolg van de gaswinning daar. Om de concurrentie aan te kunnen moet KLM goedkoper en eenvoudiger worden. Dat zegt president-directeur Pieter Elbers. KLM is van plan een kwart van de functies bij het management en het ondersteunend personeel te schrappen. Blijkt uit een reorganisatieplan dat in handen is van de NOS. Volgens het document is KLM te complex, te traag en te duur. Het schrappen van personeel moet een besparing opleveren van 40 miljoen euro per jaar. Over gedwongen ontslagen gaan vallen wil Elbers niet zeggen. En ook over het aantal banen dat verdwijnt laat Elbers zich niet uit. Tijdens een bezoek aan de Verenigde Staten... heeft Paus Franciscus een geheime ontmoeting gehad... met een Amerikaanse weigerambtenaar. Dat heeft het Vaticaan bevestigd. Deze Kim Davis had zes dagen in de cel gezeten... omdat ze had geweigerd homohuwelijken te voltrekken. Davis vertelde televisiezender ABC dat de paus haar omhelstte en zei bedankt voor je moed. Paus Franciscus is tegenstander van het homohuwelijk. Vanwege dat standpunt zou ook zijn relatie met de burgemeester van Rome, Marino, sterk zijn bekoeld. Marino heeft meerdere malen gezegd dat hij voor de invoering van het homohuwelijk in Italië is. Het weer droog en het koelt af tot circa 3 graden. Morgenochtend misschien vorst aan de grond. Overdag zon en droog en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Hele goede avond luisteraars. Welkom bij Pixel Radio Show 1115. Welkom bij twee uur Nieuwsmuziek hier op je eigen lokale radio. En mijn naam is Ben Oveugen, uw gast hier en voor deze komende twee late uurtjes. We beginnen met twee nieuwe werkjes achter elkaar. De eerste is ook van een nieuwe artiest voor dit programma, Carrie Moore. En ja, de playlist, het is allemaal te veel om op te noemen. De playlist kan je vinden op peacefulradio.eu. Ik wens je heel veel luisterplezier. Thank mm -hmm. you.